Twee uur. Dit is door al Negens met het NOS-journaal. De tweede hoge kosten niet meer kunnen opbrengen. Maar ook regeringspartijen VVD en PvdA hebben nog veel vragen. Een coalitie van Koerdische en Arabische strijders... heeft een offensief aangekondigd tegen Raqqa... het belangrijkste bolwerk van de islamitische staat in Syrië. De strijders van de Syrische democratische krachten... krijgen daarbij luchtsteun van de Verenigde Staten. Inwoners van Raqqa wordt aangeraden te vluchten... De aankondiging komt twee weken na het begin van een ander offensief tegen IS. Iraakse troepen strijden in eigen land om de herovering van de stad Mosul. Het onderzoek naar het dieselschandaal bij Volkswagen breidt zich uit. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt nu ook de rol van Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij VW. Putsch was jarenlang de hoogste financiële man van de Volkswagen-groep. De top van Volkswagen wordt ervan verdacht... dat ze de financiële wereld te laat heeft geïnformeerd over het dieselschandaal... en dus investeerders en beleggers belangrijke informatie hebben onthouden. De parlementariërs van de Koerdische HDP-partij... leggen het werk in het Turkse parlement voorlopig neer. Ze protesteren daarmee tegen de aanhouding van negen HDP-collega's... die zouden banden hebben met de Koerdische PKK. Ondertussen heeft de Turkse politie in de jaarbak hier vijftien mensen gearresteerd in een actie gericht tegen de PKK. Turkije houdt de PKK verantwoordelijk voor de aanslag van vrijdag waarbij elf mensen omkwamen. Het weer geregeld buien, verder af en toe zon, 7 tot 10 graden. Vooral langs de kust waait het krachtig uit het noordwesten. Morgen vooral aan de kust nog een enkele bui. En dan wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het RZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 is zondagmiddag bij CFM met de single van Supertramp en Breakfast in America. Het is 6 over twee, Zandvoort, een middag En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. We zijn er weer, studio Tolweg Tina. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars, welkom. Uh, goedemiddag luisteraars en kijkers, niet te vergeten. En Rob, ja, we zijn er weer op ja. deze druilerige zondagmiddag. Ja, er is helemaal niks aan. S 6 november en het, uh, het weerbericht om half drie voorspelt ook niet veel. Nee, hè? ik je was er ook er niet, al voor. Je, als je het netjes zegt, dan zeg je de herfst is echt begonnen nu. Goed, maar er zijn alweer vandaag een uh, viertal evenementen onderweg, waaronder uh, vanmorgen vanaf 11 uur. De, de wandel-evenement uh, onder het motto Zandvoort loopt. Nou, ze hebben wat regenbuitjes gehad onderweg, maar het is, was het natuurlijk heerlijk om vijf dan wel tien kilometer langs uh, en door de mooie na natuur van Zandvoort te wandelen. Vanaf vanmorgen was ook al een dikke herrie op het circuitpark Zandvoort tijdens de Bimmerworld-dag. Tweede dag van het nationale 50-plus weekend uh, vandaag en natuurlijk de Zandvoortse rommelmarkt. Maar wij gaan de komende drie uur uh, weer Zandvoort op zondag voor u presenteren live. Zoals gezegd vanaf onze studio aan de Tolweg 10A. Met om half vier natuurlijk de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen uh, legt uw pen en papier maar even klaar. Want er zijn weer genoeg evenementen in en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. En daar, en, en, of het zo blijft of het anders wordt. Nou, ik, ik heb ook een tipje van de sluier opgelicht. Opge, uh, Volgens mij wordt het koud. Het wordt koud, ja. En ik zou zeggen, zoek de krabbers voor de auto maar vast op... want uh, het wordt krabben volgende week. Om half drie het weerbericht. En uh, zometeen komt, uh, als het goed is, Roy van Buringen nog even langs... om uh, ons even bij te praten over de Zandvoortse rommelmarkt... die vanmiddag nog tot vier uur in het Theater de Krocht te bezoeken is. We hebben natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort... En we hebben natuurlijk ook om kwart over vier Pit Report... het nieuws uit de pitstraat van de Formule 1. En natuurlijk houden we voor u ook de voetbal-eredivisie in de gaten... met natuurlijk ook de kraker van vandaag die om half drie begint. AZ ontvangt thuis Ajax. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte Zandvoortse lokale radio, ZFM. En dat uh, kijken naar ZFM, uh, naar dat kan via www.zfm-live.nl. Zandvoort, een hele goede middag en houd de radio lekker aan, hè... want er komt nog heel veel heerlijke muziek aan. Waaronder deze van Carly Simon. Terug in de tijd met George Sofane. You walked into the party like you Het was hem, de heerlijke gouden houden van Carly Simon en Your Soul Ja, het heeft toch wel wat hè? Een beetje die donkere dagen die we gaan krijgen. Kaarsjes aan, nee, Albert jan gezellig. Andere muziekkeuze. Andere muziekkeuze, ja, dat <laughs> merk je ook meteen. De Sommerits zijn even verdwenen van de radio. En we doen het met andere muziek, waaronder deze was Pretty, Politian en Wordkull. Platen met twee titels, uh, The word girl en fles and Bloods. Je hoorde de gouden oude van Squiddy Politi. Inmiddels uh, kwart over twee, het Zandvoorts nieuws in het kort nu. Uh, allereerst een gevarieerde commissievergadering aankomende dinsdag 8 november. De raadscommissie vergadert over het prestatieafspraken 2017 tot en met 2021... tussen Woonstichting De Kei, Huurdersplatform, Zandvoort Arcade en de gemeente Zandvoort... Het koersdocument werk en inkomen dat een visie bevat op het activeren van mensen met een bijstandsuitkering richting werk zal worden besproken. Ook het rapport werken aan meerwaarde van waardering naar doorwerking staat op de agenda. Dit rapport over het functioneren van de rekenkamer Zandvoort. Lees verder, tenminste meer informatie over de commissievergadering en de agendapunten kunt u altijd terugvinden op de website van de gemeente Zandvoort. Wisten wij u gisteren te melden dat de gemeente Zandvoort definitief kiest voor ambtelijke samenwerking van Haarlem... onthulden wij u de reactie van Haarlem, want Haarlem zet vraagtekens. Door tijdgebrek is de brief van het Haarlems College in zaken ambtelijke samenwerking Haarlem-Zandvoort... in de Haarlemse commissievergadering van 6 oktober niet behandeld. Op 27 oktober werd dit agendapunt door de SP geagendeerd voor commissiebestuur en is het alsnog besproken. In de brief geeft het College van Haarlem aan dat de ervaringen in het sociaal domein... ook een ambtelijke samenwerking met Zandvoort... met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid van Zandvoort goed mogelijk is. En indien de Raad van Zandvoort instemt met het voorgenomen besluit van de Zandvoorts College... dan staat het College van Haarlem daar positief tegenover. Tijdens de commissievergadering bestuur waren niet alle politieke partijen het eens met de samenwerking... want eigenlijk is er nooit een goed debat over dit onderwerp geweest. Verder vroegen zij zich af hoe leggen wij de beambtelijke samenwerking uit aan de, de bewoners van Haarlem. Er werden diverse opmerkingen gemaakt, want het is een rapport van het college Zandvoort staat geen stappenplan en tevens ontbreekt een risicoparagraaf. Ook is er geen ontvlechtingsplan. Wat uh, is het kostenplaatje? Vraagteken. Betaalt Haarlem in de toekomst bijvoorbeeld mee aan een mogelijke Formule 1 op het circuitpark Zandvoort... Komt er een extra druk op de veiligheidsrisico? Verder zette men vraagtekens bij de rol van de Griffie. Deze zal goed overwogen moeten worden. Wat is het advies van de Haarlemse Ondernemersraad over de samenwerking? Tot slot was de conclusie dat men dit ingewikkelde proces niet te overhaast in moet gaan. Zorgvuldigheid is beter dan een te snel genomen besluit. Alleen trots Haarlem staat positief tegenover het voorstel over ambtelijke fusie. Je moet elkaar helpen, want je weet nooit waar het goed voor is, is hun standpunt. En tot slot, voor diegenen onder u die het nog niet doorhebben... vanaf 1 november kunnen we weer goedkoper parkeren in Zandvoort. Met ingang van jongstleden dinsdag 1 november tot maart 2017... is er net als vorige winter een aantrekkelijk parkeertarief... voor heel Zandvoort van 50 eurocent per uur. De minimale inworp, juist u raadt het goed, is eveneens 50 eurocent. Dit tarief geldt ook voor de eh, parkeergaragecentrum LDC... en parkeerterrein De Zuid. Het wintertarief is bedoeld om het voor bezoekers aantrekkelijk te maken om in de winter naar Zandvoort te komen. Voor parkeerterrein De Zuid is er per 1 december, net als in de parkeergaragecentrum, een vrije uitrijdtijd van 20 minuten. Dat betekent dat bezoekers binnen die tijd gratis de garage of het terrein kunnen verlaten. Hé hey, kijk, dus binnen 20 minuten dan parkeer je helemaal gratis. De eruit. De ring eruit. <lacht> dat is heel goed nieuws. Tot zover het Zalvoorts nieuws in het kort. Ook daar te lezen op onze CFM app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu hè? in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder 75 Softboard en download hem. We've had some fun. Dus op zondag gaan we uitgebreid aandacht besteden aan de eredivisie. En zodra dadelijk om uh, half drie gaat hij beginnen, de wedstrijd van vandaag. AZ tegen Ajax. En uh, om vast een beetje in de stemming te komen, draaien we deze van uh, Bob Marley en Three Little Birds. We gaan uh, live schakelen naar uh, gebouw De Krocht. En als het goed is hebben we aan de telefoon Dolly. Goedemiddag Dolly. Hé, hey, goedemiddag Rob. Ja, het klopt helemaal. Je hebt maar de telefoon. Jazeker. En je bent in De Krocht... Ik ben in de krocht. Ja, ja, want wat is daar te doen, Dolly? Nou, daar is al de hele dag een reuze gezellige rommelmarkt aan de gang. Die is uh, vanochtend uh, om tien uur begonnen. En uh, er hangt hier een heel gezellig ontspannen sfeertje en alle tafeltjes zijn, uh, liggen helemaal vol met de prachtigste spulletjes, joh. Ja, volgens mij heel veel kleding, hè. Klopt dat? Uh, er is behoorlijk wat kleding, maar er zijn ook uh, heel veel snuisterijen. Er is heel veel speelgoed, wat natuurlijk ja, tegen, tegen uh, ja, te gekke prijsjes... alles is klein geprijsd, dus uh, mocht je je slag willen slaan... voor de komende feestdagen voor de kinderen, dan moet je snel komen... want de mooiste dingen voor weinig geld. Ja, is, uh, is de rommelmarkt al uh, goed bezocht vandaag? Uh, het, het valt iedereen op dat het een beetje aan de rustige kant is nog steeds. Maar we hebben het vermoeden dat dat iets met het weer misschien te maken heeft. En uh, ja, het, het is af en toe een vlaag dat het wat drukker is. Het is nu ook, ja, het, het, er lopen wel mensen, maar niet dat het uh, met, met drommen mensen gaat. Dus uh, er is nog steeds van alles te koop. Oké, okay, buiten dat er uh, dat dingen, dingen te koop zijn uh, op de rommelmarkt is het gewoon gezellig daar toch? Het is heel gezellig en uh, ik moet zeggen, Theo Smit van de Krok... die heeft allemaal lekkere spullen ingekocht. Heerlijke zoetigheden en uh, lekkere broodjes en van alles is er te krijgen. Dus ja, dit, er hangt een hele heerlijke, relaxte ontspannen sfeer. Ja, ja tot hoe uh, uh, laat kunnen de mensen nog langskomen daar. We zijn tot uh, vier uur allemaal aanwezig om uh, onze waar te verkopen. En dan uh, gaan de deuren dicht. Dan is het dus, gebeurd. Uh, mensen kunnen nog even gauw langskomen om hun slag te slaan. Oké, okay, ja, heb je nog uh, bijzondere ja. dingen gezien? Dat je denkt van jeetje, wat gaaf. Uh, uh, nou, ik, ik heb zelf iets bijzonders meegebracht, vind ik eigenlijk. Ik heb een, uh, een speelgoedgarage van zo'n 50 jaar oud bij me. Zo'n stuk Die, antiek. Uh, <laughs> ja, zo'n hele oude wetse antieke houten garage. En, uh, ja, voor de race uh, staat natuurlijk uh, uh, Therese Huisman, hè, van Mickey's. Die staat er met de uh, spulletjes allemaal. Hè, al die bijzondere dingen. En uh, ja, veel kerstspullen ook. Uh, ja, maar iets, iets heel bijzonders waarvan ik denk van wow. Dat, uh, Theo staat hier. Theo, heb, heb jij iets heel bijzonders gezien vandaag? Hij heeft een Rembrandt gekocht. Ja, echt waar. Ja, een ja. Zie je, daarom moet je naar een rommelmarkt toe gaan. Je weet nooit wat je vindt. Ja, ja nee, zo is het ook. Ja. Wil je een echte varijn aan de haak slaan, dan zal je moeten komen. Heel goed. Ja. Nou, Dolly, tot vier uur zijn de mensen nog van harte welkom. Gebouw Uit. De Krocht, iedereen wel bekend. Ik zou zeggen, tot zo allemaal, Zandvoort. Ja, moet er nog uh, toegang betaald worden of kan je zo naar binnen? natuurlijk. Nee, nee, is gratis. Allemaal Helemaal gratis. Nou. Gezellig kijken, gezellig een beetje rommelen. Hartstikke leuk. Mooi, kan niet. Heel veel plezier daar, uh, Dolly. En dankjewel, uh, je dank, tijd, je, wel, dank okay, je wel voor je tijd, hè? Dank wel, Rob. Oké, en goede zaken, hè? Ja, dank je wel. Hoi, hoi. Dank je wel. Dat was Dolly vanaf uh, de krocht. En is nog van harte welkom bij de Rommelmarkt. Tot aan 4 uur vanmiddag gratis entree Gebouwde Krocht. En wie weet wat voor leuke spullen je daar vindt. Dus haast je naar de Gebouwde Krocht. Achter het interview met Dolly Tapierik, Draaior Dijs van en Fisher. En Rise to the Occasion. Zo, het is 5 over half 3. We gaan eens even kijken naar het weer van de komende dagen. En ik ben bang dat de winterjas weer uit de kast kan op, Jan. Ja, als, als, als, als je dit weerbericht leest, uh, toch denken van... dat zal wel meevallen, maar het, het, het wordt met het, met het uur slechter voorspeld. Getver. Maar we beginnen met vandaag. Ondanks dat het, het feit dat de zon toch nog geregeld schijnt... komt het ook uh, komt tot enkele buien en daarbij is ook hagel en onweer mogelijk. De noordwestenwind waait matig en aan de zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar een graad of 10, 11 Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het nog altijd tot buien met kans op hagel en een donderklap. De wind wordt geleidelijk noordoost en is duidelijk aanwezig en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Morgen schijnt ook zo nu en dan nog de zon, maar er is ook nog steeds hier kans op een buienkans. Bij een in kracht afnemende noordoostenwind stijgen de temperaturen naar maximaal 7 graden. Dinsdag en woensdag zijn er ook wolkenvelden, zo nu en dan komt het ook tot een bui. Dinsdag schijnt nog wel af en toe de zon. De wind waait uit richtingen tussen noordoost en zuidoost... en is vooral woensdag aanwezig... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of vijf. In de nacht kan de temperatuur dalen naar waarden rond het vriespunt... en is er kans op gladheid. Met andere woorden, legt de krabber maar klaar. O oh dus Rico Schreuder. Het is zover de kou gaat eraan komen. Wil je het weer blijven volgen? Kijk dan ook eens op meteopagina.nl of op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. En volgende week zondag, dan is hij weer in Zandvoort. Jawel, Sinterklaas. Dan komt hij even na 12 uur aan uh, bij de rotonde... tezamen met uh, de redboot van de KNRM. Mijn vader als een boos En hij wordt groot En hij wordt mooier Hij spat bijna uit elkaar Ik ben toch zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn tuin Dat Sinterklaas niet Ik heb een negatief fortuin Als er straks bang wil groeien op mijn rug Ben jij de eerste die het hoort Kom dan nog maar eens terug met Sinterklaas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 Terug naar Sinterklaas niet, Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet, Sinterklaas. Als er straks lang je te groeien op mijn rug, ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug naar Sinterklaas. Ja, op het jonge plaatje is alweer een paar jaar oud, dus vandaar die Walkman. Ja, Walkman. Wat is dat, een Walkman? Tegenwoordig heb je een iPad en uh, noem maar op, nee. Vroeger hadden we een echte Sony Walkman, hè? Dan was je helemaal hip in de pip. Toch, Joop? Met de Sony Walkman, die heb jij ook wel gehad, toch? Of niet? Nee, wij hadden uh, cassette-recorders. Oh. Cassette-recorders, jeetje, <laughs> minetje, ja. Ja, ja, dat moeten Albert Jan weten. Ja, zeker weten. Ik heb ze allebei nog, hoor. Ik heb ook okay. een Walkman en, en nee, de cassettebandjes, ik draai ze nog. Zo, zo, zo, zo. <laughs> Ja, mooi, hè. Hé, hey, goedemiddag, Joop. Leuk dat je even tijd voor ons vrij kan maken... want ja. er is van het weekend weer gesport. Ja, en uh, ik, ja, ik moet het helaas zeggen, niet goed. Want uh, ik volg dan vier uh, eerste teams, vier vertegenwoordigende teams. En geen van vier uh, heeft gewonnen. En dat waren behoorlijk belangrijke wedstrijden tussen. Want het begon uh, vrijdagavond al met de uh, Lions. Je moest spelen in Amsterdam tegen BV Amsterdam. Het vijfde team van BV Amsterdam. En dat was net zoals Lions ongeslagen. Um, ja... Ik weet hoe de wedstrijd is verlopen... en het is niet goed... maar Lions verloor voor het eerst in bijna twee jaar... een competitiewedstrijd. Hallo, waar zijn we mee bezig? Komt omdat de, de... ja, de snelheid was er niet. Twee snelle jongens waren niet aanwezig... En ze speelden tegen een heel fysieke ploeg... een heel snelle ploeg, een hele lange ploeg ook. En als daar arbiters rondruppelen die daar niet op anticiperen... dan ga je de bietbrug op. En dat gebeurde dus met Lions. Um, weliswaar kwamen zowel Ron van der Meij als Niels Krabbe dan tot ieder tot 23 punten. Maar dat zei, de rest niet eigenlijk. Want dat, dat, dat, uh, het volgt dat er 15 punten maar door de anderen zijn gescoord. Want Lions maakte 61 punten in die wedstrijd... En Amsterdam had er 66. En ja, dan zitten we nu te wachten natuurlijk. Maar dat is pas in het einde van het seizoen. Dat Amsterdam naar Zandvoort komt. En laten we hopen dat ze dan tussendoor nog ergens een keertje een steken laten vallen. Alhoewel, ik zou niet kunnen verzinnen welke ploeg van Amsterdam zou kunnen winnen. Als Lions het moet dan de enige zijn. En dan krijg je weer dat de ontlinge wedstrijd bepaalt welke team kampioen wordt. Dat hebben we twee jaar geleden gezien. Daar willen we het niet over hebben. Uh, zaterdag, um, uh, uh, even, dat was zaterdag natuurlijk, zaterdagmiddag was ook nog um, uh, voetbal. Zandvoort moest naar SCW. En uh, reis en hout is dat. En daar is al eens een keertje.. Um, uh geen goede resultaat goed, geboekt. Sandvord heeft, heeft daar al eens een keer het 5-1 pak op de broek gekregen. En gisteren was het weer het, uh, het geval. Ik heb met uh, Reine Kreugen gesproken, de begeleider. En die zegt, ja, het, het was echt uh, ongelooflijk. De eerste helft hebben we weggegeven. Het begon al met een, met een, een dop terugspeelpaasje eigenlijk vanuit de verdediging. Wat zomaar in de voeten van een aanvaller van SCV terechtkwam. En ja, en dan kan Musa's keeper zijn van het jaar wat hij wil. Of, uh, of misschien wel worden. Maar dan ben je gewoon gekocht. Nou, zo is de hele het eigenlijk gegaan. Santos kon nog wel terugkomen tot 2-2. Het werd 4-2 en uiteindelijk nog 4-3. En Zandvoort scoorde ook nog in de laatste minuten uh, een doelpunt, maar dat werd terecht afgevlacht voor het buitenspel. Dus daar waren ook twee of drie punten uh, gewoon verloren. En dat was heel belangrijk, want uh, uh, ...Kagia, de nummer 1 van de competitie, speelde uit bij VVC. Dat was de topwedstrijd zaterdag in het uh, voetbal 3B. En um, Kagia verloor zomaar met 4-1. En Volgende week mag Zandvoort tegen VVC. Nou ja, wat was er mooier geweest als Zandvoort ook gewonnen had gisteren. Dan hebben ze, hadden ze in ieder geval wat beter in de vel gezeten... ...om die belangrijke wedstrijd volgende week te kunnen gaan spelen. Ja, uh, het is helaas niet anders... Dan uh, hadden we vandaag uh, begon het al uh, erg vroeg moet ik zeggen. Want om half elf speelde ZTC, De handbalsters van ZTC thuis tegen Lotus uit Hoofddorp. En ZTC kon niet compleet zijn. Eén uh, dame Manon van Duin, dat is nog wel iemand die het toch wel goed is van 5, 6, 7 de doelpunten, die was op vakantie. Natuurlijk, logisch, helemaal geen probleem. Maar uh, Laura Koning, de snelheid, een van de snelle speelsters van Zandvoort is geblesseerd, heeft een hamstringblessure die waarschijnlijk wel zes tot acht weken gaat duren. Dat is pittig. Dus Sanford was in ieder geval niet compleet. Weliswaar was de coach was aanwezig. Maar op een gegeven moment, vlak voor rust, raakte Charissa koning. Eén moet ze komende week voor een MRI komen, maar... Het zag er niet goed uit. Ze sprong, eh, kwam verkeerd terecht. Waarschijnlijk verdraaide de knie. En ja, het was uh, huilen met de pit op. Natuurlijk, logisch. Maar Zandvoort raakte daardoor de enige wissel die ze hadden kwijt. En dan is het ineens... de, de dames die toch wel niet echt uh, begon, begin twintig zijn... wordt het moeilijk... Um, ze konden niet bewerken. kwamen met zes doelpunten achter. kwamen nog terug tot drie. En uiteindelijk is het 22-19 voor Lotus geworden. En dan gaan we nog even naar ZHC. Dat speelde thuis tegen Hoeksche De nummer één. De ongeslagen ploeg uit de competitie. Uit de vierde klasse. En uh, dat ging erg goed. In de eerste helft moet ik zeggen. Want Zandvoort leidde bij Rust met uh, 3-2. Maar... In de tweede helft en daar heb ik, uh, ik haal ik de woorden van trainer uh, Ja Bleker. We hebben niet gehockeyd. En dat kon je zien. Zandvoort gebruikte niet de ruimte die ze hadden, die ze kregen ook van Hoeksewaard. En speelde alles door het midden. En daar was Hoeksewaard gewoon de sterkere ploeg. Zandvoort verloor uiteindelijk de wedstrijd met 6-3. Dus het is een rampweekend geweest voor het Zandse sportgebeuren. En dat is natuurlijk erg spijtig. Want het zijn weekenden die kom je gelukkig niet zo vaak tegen op. Nee, ik had het liever anders gehoord, Joop. Ja, er zit er hier nog eentje. Ja, jeetje. jeetje, Je hebt het wel allemaal gevolgd, maar het uh, mocht niet baten. Nee, nee, nee. nee. Ja, Volgen, dat is wat anders. Dat is, is nog wat anders. Ja, ja, ja. Dat is een tijd geleden, hè? Ja, echt wel. Echt wel. <laughs> Oké, okay, Joop, dankjewel voor deze sportupdate. update We zijn weer helemaal op de hoogte. En ja, laten we hopen dat uh, het uh, volgend uh, weekend beter gaat. Nou, laten we het hopen, want er staat er ook weer een, voor, voor SV Zandvoort een hele belangrijke wedstrijd. Dat is dan die thuiswedstrijd tegen VVC, dat nu in principe boven Zandvoort staat. Ja, en die moet gewonnen worden. Wil je de aansluiting met de top houden om eventueel nog kampioen te kunnen worden? Het is nu ver weg. Ga je verliezen volgende week, dan is het volgens mij afgelopen. Ja, ik heb het idee dat uh, SV Zandvoort een beetje wisselvallig speelt. Nou, dat idee had ik ook eigenlijk, maar ik, ik weet niet waar het aan ligt. Uh, de, de, ze trainen goed, uh, ze waren compleet gisteren. Ja, en als dan die, die, die, die, die, de fouten gemaakt worden achterin, ja, dan ben je gauw gekocht hoor. dan is het snel voorbij. En ik weet niet of dat de coach je valt, geen idee. Oké, okay, Joop, dankjewel en een uh, hele fijne zondag verder. Ja, gelijk. en een mooie uitzending. Uh, Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Yo -yo. Ja, golden Joop en doen we hem ook wel eens. Nou, gaan we maar een gauw oude draaien. Zeker veel gauw oude muziek op deze zondagmiddag bij CFM. Als eerste worden de Jim Crouchy en de Bad Bad Leroy Brown... gevolgd door die oh zo mooie van Steve Wonder. En Isn't She Lovely. Ja, we gaan eens even kijken naar de wedstrijden in de Eredivisie. Op dit moment gaan de AZ tegen Ajax en Vitesse tegen Heracles Almelo. Daarover zometeen veel meer, maar eerst gaan we terug naar afgelopen vrijdag... Sparta-Rotterdam speelde tegen SC Heerenveen. Het werd 3 tegen één. Heerenveen is uh, jongstleden vrijdagavond weer terug op aarde gekeerd. Waar het ene, waar het ene bezoek aan uh, rotterdam het afgelopen zondag nog heel goed afliep... werd de nummer 4 in de eredivisie aan de andere kant van de Maas door Sparta... op een nederlaag getrakteerd 3 tegen één. En dan uh, zaterdag werden er een uh, viertal wedstrijden gespeeld... waaronder ADO-Den Haag tegen Willem II, daar werd het 1 tegen nul. Trainer Petrovic van ADO Den Haag was opgelucht naar de 1-0 zege op Willem II. De eerste competitie van de Haagse club sinds 19 augustus. Maar de ogenschijnlijk zware blessure van Kevin Janssen was een zware domper. De middenvelder liep naar alle waarschijnlijk een gescheurde kruisband op. En dan gaan we naar de wedstrijd van gisteren. PSV ontmoette FC Twente. Ze wisten geen drie punten te halen PSV, want het werd 1 tegen 1. Wat PSV voor rust liet zien in het Philipsstadion was verre van sprankelend. Gaston Pereiro schoot in de openingsfase voorlangs. Bart Ramselaar schoot uit de draai naast... en met een rolletje van Steven Bergwijn... had FC Twente-doelman Nick Marsman geen moeite. De Tukkers kregen zelfs een paar aardige mogelijkheden... van de grootste van Dejan Trajkoviski... was Remco Pasveer moest handelend optreden... bij een schot van de linkshalve van FC Twente. Kort daarna was het wel raak. Enes Unal liep, liep slimweg bij Hector Moreno werd goed bediend door Stefan Teesker en ronde knap af. Moreno maakte niet veel later zijn fout goed... door er als de kippen bij te zijn... toen Nick Marsman een schot van Gaston Pereiro losliet. Verder kwamen de Eindhovenaren niet... omdat invaller Oleksandro Tchitschenko... van dichtbij op Marsman stuitte... en van, van veraf de lat trof. Eindstand derhalve 1 tegen 1. Weer een uh, duur uh, puntenverlies, uh, Albertjan Voor PSV. Ja, ja, ja, dat bedoel ik ook. NEC tegen FC Groningen dan 1 tegen 1. Uh, voor de tweede competitiewedstrijd op rij heeft Verdi Kadioglu... een bij de nek aangegrepen om te scoren. Na zijn treffen vorige week bij FC Utrecht... voorkwam het 17-jarige talent zaterdag... dat zijn club voor eigen publiek verloor tegen FC Groningen. Uh, eindstand der halve NEC FC Groningen 1-1. En dan gaan we naar Pexwolle, De laatste wedstrijd trouwens van gisteren Pexvolle tegen Rode EC 0-10-0. Roda JC heeft weer een puntje gesprokkeld in de strijd tegen degradatie. Op bezoek bij Pec Zwolle hield de formatie van trainer Janis Anastasio de thuisclub op 0-1. Bij Pec ontbrak smaakmater Younes Kutskar. Hij kampte met een lease-blessure... vorige week opgelopen in de IJsselderby tegen go Ahead Eagles. Ryan Thomas was zijn vervanger. Bij Roda JC haakte Daryl Werker af met een knieblessure. Knie Christian Koem verving hem... En dan één wedstrijd gespeeld vanmiddag om half 1... FC Utrecht tegen Excelsior, daar werd het 2 tegen 1. En om half drie begonnen AZ uh, Ajax, tussenstand momenteel 1 tegen 0... in de veertiende minuut een doelpunt gescoord door Weghorst... AZ derhalve Halve op voorsprong. En die andere wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart is... is uh, Vitesse tegen Heracles Almelo. Daar is nog niet gescoord een 0 tegen 0 op dit moment op het scorebord. En om kwart voor vijf de klapper van de dag, het klappertje van de dag... Go ahead, Eagles, ontvang thuis Feyenoord. Nou, weer genoeg te doen in de volgende uur van Zalfoort op Zondag. Want we blijven de wedstrijden uiteraard voor je volgen. Zalfoort, een hele goede middag, en leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat ook doen, he? want we hebben de zin in 1 uur 2 en uur 3 van Zalfoort op Zondag. En hier is de Sugar King Gang en Rappers Delights. Hill, hop, the hip, it, the hip, it, it, hip, hip you don't stop the, rocker, do the bang, man. Moger. say up, jump the to the rhythm of the boogie, to be.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 I sing it on and then on and on and on and on the beat don't stop until the break it door. I sing it on and on and on and on and on like a hot but the pop, the pop the pop, give it to it, pop, the pop, pop. You don't dare stop become alive, yo. give what you got I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep it strong, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind, sing it on in the Tot zover, het ritme van ZFF via de kabel op 104.5